En in de Eter op 106,9. Straks meer. Zie Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Carmen Verheul met het NOS Journaal. Voetbaltrainer Guus Hiddink stopt deze zomer als coach van het Russische Nationale Elftal. Na een gesprek met de nieuwe voorzitter van de Russische Voetbalbond... heeft hij besloten zijn contract niet te verlengen. Het contract van Hiddink loopt op 30 juni af. Hij was sinds 2006 bondscoach van Rusland. Bij het EK van 2008 bereikte hij met Rusland de halve finale. Maar Rusland plaatste zich niet voor het WK. Hiddink wil nog niet speculeren over zijn toekomst. Hij is de laatste tijd in verband gebracht met onder meer Nigeria en Noord-Korea. In Vancouver zijn de Olympische Winterspelen officieel geopend. Na een korte inleiding kwamen de atleten en begeleiders binnen. Daarna was er een groot spektakel met muziek, zang en dans. Om half zes onze tijd werd de, werden de 21ste Winterspelen officieel voor geopend verklaard door de gouverneur-generaal van Canada. Tot slot werd het Olympisch vuur ontstoken en daarbij ging iets mis. Het was de bedoeling dat het vuur zou worden ontstoken met vier zuilen die om de Olympische fakkel stonden. Maar een van de zuilen deed het niet. Het Olympisch vuur brandt in Vancouver tot en met 28 februari. De Stichting Natuur en Milieu roept mensen op om dit jaar op Valentijnsdag geen rozen te geven. Volgens de stichting gebruiken rozetelers nog vaak illegale bestrijdingsmiddelen. En de Algemene Inspectiedienst treedt daar nauwelijks tegen op. Natuur en Milieu zegt dat uit controles van de AID blijkt dat meer dan de helft van de rozetelers verkeerde middelen gebruikt. En die zijn gevaarlijk voor de gezondheid en het milieu. Slechts een handvol telers heeft daarvoor een kleine boete gekregen. Natuur en Milieu vindt dat geliefden elkaar morgen biologisch geteelde bloemen moeten geven.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al twintig jaar. En jij beleeft jij het. het. ZFM in 2010 al twintig jaar live. ZFM. Met, Met nu. U. Goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. We zijn terug in een uitpaardend hotel Hoogland... waar een en al politieke...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 Ja! Rob zit vanmiddag van 2 tot 5 in de studio. U kunt allemaal komen om te feliciteren. Gas en Goede Valentijn, dankjewel. <tiepteer>.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 gonna change me And now I can't see every possibility mm -hmm. So I know that you're all correct You make me work so we can work to look it up And I promise you can't, I get so much more than I get I just haven't met you yet, baby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 I haven't met you yet I just I haven't met you yet Oh, I promise you can Thank you so much more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 Dat gaat voor de burgemeester, de wethouder van cultuur. Nog even de vraag wie. Ja. ja, ik, ik, ik, ja. En de, de huidige dorpsomroeper. Dat driemanschap. manschap dat, de Klaas Koper is dat. En, ja, precies. Klaas, zoals bij elke procedure voor sollicitaties heb je nu verteld wat de functieeisen zijn. Maar er wordt ook verteld van wat ga je doen. Wat omvat het werk?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 En ja, hij was brutaal genoeg, want als de Facebook bij Molenaar een dubbeltje, de vis een dubbeltje goedkoper was, dan ging hij het bij een ander voor een Facebook voor de deur oproepen. Ja, ja, ja, als jongens plaagden we hem wel eens. Hè? Ja, nee, ik denk dat half voor hem geplaagd heeft. <lacht> nou, door hem na te doen is... Ja, ja, ja, ja. En dan gooide hij die klepeltje naar je toe, Ja, Ja, ja, ja, ja, ja. En dan kreeg je een zogenaamde klap voor je hartjes hè? Ja, ja, klopt. Maar die, dat is van aard veranderd een beetje. Dat is helemaal van aard veranderd. Hij deed...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 Maar het was wel even spannend dus. Het was spannend. Ja, dat was voor mij ook helemaal vreemd natuurlijk. En voor Zandvoort was het ook weer vreemd door dus zo'n gozer. Ja, want hoe lang is er een, geen dorp omhoog begonnen? Vanaf 65 tot 94, dus bijna 30 jaar. Ja, ja. Ja. De attributen waren er nog wel, zoals uh, wat heet, het? De klink, uh, de klink, hè? heet de klink? De klink. Ja. ja, dat was nou, nog het Begin de klink van Klaas de Zeebeer, die hangt in het museum. Ja.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 Ook dat is niet meer. Ook, ook dat is niet dat meer. Mag niet nee, meer. nee, nee. Maar nu zijn er onder andere toch. Ik roep toch altijd nog een, een stuk of wat huwelijken om per jaar. En dat vind ik altijd wel heel leuk werk ook en zo wat. Dat is op de Raadhuisplein, Huisplein, hè, het ja. Nou, ik ga dan eerst naar de straat waarvan het bruisbaar vertrekt als ze vanuit Zandvoort vertrekken, Daar komen ze ook wel eens aan Haarlem af natuurlijk. En uh, voor de buren, hè, om even om te roepen wie er gaat trouwen. En dan ga ik naar het uh, centrum. Dan ja. roep ik het daarom, want het meeste ligt de lopen En dan willen de al voor de, zand, de wie gaat er trouwen? Ja. Dus de roepen loopt het. En dan wacht ik dat ze getrouwd zijn. En dan kondig ik het af vanaf het bordes, zetten. Die er getrouwd zijn. Ik denk dat we een hoop functieinformatie zo bij elkaar hebben geschraapt. Volgens mij is er een e-mailadres geopend waarop mensen zich kan aanmelden, hè? Ja, dat staat in de krant. Ja. Je moet ja. me niet... Uh,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 duidelijkheid, ik word geen dorpsomroeper. Waarom niet? Nee. Veel te veel tijd ja, kost. Veel te veel te veel tijd. Tijd. Ja, ik denk deze stem wel. Ik denk dat je dat petje van hem wel mag lenen. Ja, denk je? Denk je niet? U hoort de stem van, van Ruud Sandbergen. En we hoorden net ook al de stem van Astrid van der Veld. Ja, morgen.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 De speerpunten. Nou, waar wij vooral willen inzetten is het parkeren. Zoals jullie weten is het initiatiefvoorstel aangenomen. En de uitgangspunten zijn prima van het initiatiefvoorstel. Alleen de uitwerkingspunten die naar het college gaan, ja, daar hebben wij grote problemen mee. Eigenlijk wil men dus van heel Zandvoort één groot belang hebben op het gebied maken. En dat zal inhouden dat toeristen gewoon niet meer welkom zijn in hun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 Dus ja, misschien moeten we wel een kortere parkeerduur gaan instellen in de Straat. Zodat we lekker meer doen leren. Kunnen we straks nog even over praten? Nog meer speerpunten, want je tijd dringt. Ja, nou ja, het, het huishoudboekje. En de, de, de, de, de, de wijze waarop de raad vergaat. Dat moet ook, hè, eh, ons verkiezingsprogramma is heel kort en bondig. En zo willen we ook in de raad blijven. Uh -huh. En die ellenlange lange herhalen van wat er in de voorstellen staat. En we willen gewoon op een andere manier politiek voldoen. Oké. Okay.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 Ja ja, dat bedoel ja. ik, maar ik maar gooi niets in mag de meter. Parkeren waar je wil. Ik hoef niets in de meter te gooien. Nee.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 Okay. Oh, maar daar was u Goed. net niet duidelijk in. Okay. Zullen we het even hierbij laten, want we hebben een paar stellingen die we u willen voorleggen... ...en daar komt dan de drie minuten Astrid uh, om de hoek kijken. Uh, jij mag beginnen, dus we leggen de, de eerste stelling dus, uh, aan jou voor. Meer regels, meer handhaving. Tja. Reageer daar eens op. Ja, water is nat.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 Ja. Ja. Ja, ja, ik schrijf wel eens wat. Maar ja. nou, ik ja. heb het ook op een andere website gelezen. Op een andere website? Ja. Die van de VVD? Ja. ja. ja, daar, ja. Dus jullie dat betreft... zijn het zomaar eens? Ja, nou, dat, daar, daar zal je verbaasd over zijn. Maar we zijn het vaker eens hoor. Heel veel vaker. <lacht> nee, ik niet. hè? Ik, niet. ik ben gewoon fris en fruitig begonnen bij GBZ. Ik ben niet overgelopen van een andere partij. Ik ben ik ook geen zin van plan om te doen. Maar inderdaad, uh, dat komt overeen.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 of je woont aan de boulevard en dan of ga je lopen plagen. en dan dat... gaan klagen over de trein. Ja, ik, uh, je, woont, je woont nou eenmaal in een bepaalde omgeving, Daar heb je een bepaalde overlast. Maar ik wil jullie toch even bij de les houden, want ja. we ja. af. Ja. Veel ja. regels, veel handhaving. Ja, en... ondersmakelijk met elkaar verbonden. En hoe staan en dat, jullie daar dan je handhaving... tegen? Wil je, wil je nee. nog meer regels, wil nee. je minder regels? Nee. Of vind je het goed zoals het is? minder regels.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 Ja, zo lustig. Ja, houden wij geslagen op. op. Ja. Ik, denk dat het ja. verkeer, ik denk dat de discussie een verkeerde richting... Hiermee gaat je drie minuten dan in. Hè, als ja, je het overneemt, nee, nee, dan is het goed. Mevrouw was, was ook het... al over de tijd. Dus ja, ja, nee, is ook geen punt. Wij braken in over haar verhaal. Ja, <laughs> zo, maak ik het niet open, zeg. Maar het is... Uh...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 ...is in strijd bevonden met de rechten van de mens. Want uh, niet schoonvegen van je straatje, dat dus moet worden beboet. En uh, de, uh, de rechten van de mens verbiedt namelijk uh, opgelegde arbeid. Daarom is, het, van de daarom is het eruit gehaald. Zo ver zijn we doorgeschoten. Ja, Het lijkt me ook erg moeilijk als ja. je toevallig uh, de kerstperiode ergens anders bent om je straatje te vegen. Dus, dat is ja. ook al een punt. Het is een kwestie van het mentaliteit. Is, het is ook niet nou. uit te voeren. Een kwestie van fatsoen. Ja. Ja. Ja, is... Mentaliteit. <kwijnt> uh, Zullen naar een tweede stelling gaan, Tom?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 zijn onderneming heeft gecomplimenteerd met het feit dat hij een schilderijen-tentoonstelling heeft geëxposeerd in die ijssalon. Ja. We weten waar we het over hebben. Ja? Ja. Ja. Ik heb ze daarvoor gecomplimenteerd. Maar je zou inderdaad bijvoorbeeld in de Haltestraat, daar staat een horecapand al een jaar, geloof ik. Twee later. jaar al, denk ik. Nou, daar ja. zou je best iets aan kunnen doen. En tot gaat, hebben we een raakvlak. Jeutje, alweer een. Het al staat, staat trouwens ook in ons ja, nee. Het, het is gewoon vreselijk om te zien. En nee. inderdaad, al zou je maar weer met schilderijen of iets dergelijks de boel opvrolijken. Maar ja, er moet wat gebeuren. Ja. En ik denk ook dat die huurprijzen een keer naar beneden moeten. Want ik hoor bedragen dat ik echt denk van jongens, jongens, jongens. Maar het gaat natuurlijk om niet alleen om de, om de zaken die leeg staan. Maar... Uh...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 ik moet dan wel uh, zout en uh, zand bestendig zijn. En fors want ik ja, had, had, hey, gister, het is, het is, had gisteravond een beeldend kunstenaar voor het is, het is de microfoon. Het is alles makkelijk om natuurlijk he, stuk voor. voorstel, uh, een stuk voorstel, een tegenargument. Nee, het is een ja. bedenkje. Ja. Maar het is gewoon. We hebben daar een vlakte. Er komen veel toeristen, ook zwinters. Dus maak er gebruik van. De grote stoel kan ook daar staan. Ja, bijvoorbeeld. Om maar een dwarsstraat een op te leuke. Ja. Absoluut. Uh, nou, maar weer hopen dat de bewoners er niet op kijken. Want... Ja. Dan krijg je weer horizonvervuiling. Dan krijgen we dat weer. En dan mag het beeld er bijvoorbeeld niet komen. En... Ja, dat smalle beeld. Ja, een dat leuk beeld, is het? een heel leuk beeldje. Ja. Ja. Je ja. moet ja. goed kijken. Het zou kunnen gaan gieren met is weer er al voorbij. Okay. <laughs> Ik wil er nog, schiet al op, we willen ja. nog één onderwerp. En dat is duurzaamheid, zonne-energie, windenergie.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 We moeten helaas deze ronde afsluiten. Ja, de tijd is genadeloos. Je had me ja. eens gevraagd het verschil tussen een plaatselijke partij en een landelijke partij. Daar <laughs> komen hier binnenkort toch weer op terug. Okay. Namelijk in de laatste uitzending. Vroeger, de 27 e Dan komen alle acht partijen aan bod. Maar ik moet helaas gaan afsluiten. Want dit was goedemorgen goede morgen van... Uh,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 Ja. Oké, okay, goedemorgen. Tot de volgende keer. Zaterdag was de mooiste dag van de week. En je wist, als je naar je vriendjes keek. Hier gaan ze heel wat beleven. Simpel, Dat was er niet En de scheids was als van oudsteer Een stuk verdriet Maar het was al bijna